Drie uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De tsunami als gevolg van de aardbeving bij Japan... heeft in de Verenigde Staten op enkele plaatsen schade aangericht. Zeker drie jachthavens in Californië en Oregon zijn zwaar beschadigd. Tientallen boten zijn verloren gegaan door de golven van enkele meters hoog. Een fotograaf die door het water werd meegesleurd wordt nog vermist. Verder lijkt de schade in Noord-Amerika mee te vallen. Net als op Paaseiland, ruim 2000 kilometer voor de kust van Chili. De tsunami bereikte het beroemde natuurgebied bij laag water... waardoor de gevolgen beperkt bleven. Over ongeveer een uur wordt de tsunami verwacht op het Zuid-Amerikaanse vasteland. Vooral in Ecuador en Chili zijn strenge voorzorgsmaatregelen genomen... en zijn veel mensen geëvacueerd.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 Hij stak de vijf bewoners dood met een mes. Volgens het Israëlische leger was het een terroristische actie. De dader zou een Palestijn zijn. Het is voor het eerst in maanden dat Joodse kolonisten... op de westelijke Jordaan het doelwit zijn van een aanslag. Het weer. Vannacht is het droog minima tussen de 1 en 3 graden. Overdag af en toe zon. Het wordt dan 11 tot 15 graden. In de loop van de dag meer bewolking en tegen de avond kans op een bui. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven, is Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending vannacht... Wanneer u van tevoren wilt weten wat er zowel de revue gaat passeren gedurende deze nachtelijke radiouren, dan kunt u daar op verschillende manieren achterkomen. De programmering staat vermeld op teletextpagina 331. U kunt kijken op onze site. Dat adres is www.nachtvluchten.fm. Heel eenvoudig te onthouden dus, nachtvluchten.fm. En u kunt de samenstelling ontvangen in uw mailbox. Stuur dan even een bericht aan noora.radio1.nl... en zet in het onderwerp mailinglijst. Ja... Mocht u dat allemaal niet willen doen, kunt u zich gewoon ook laten verrassen. In dit uur kunt u gaan luisteren naar Een leven lang met Ed van der Elsken. Op 10 maart 1925 werd de fotograaf en cineast in Amsterdam geboren. Na een verblijf in Parijs verscheen in 1956 zijn eerste fotoboek getiteld Een liefdesgeschiedenis in Saint-Germain-des-Prés. In 1987 was Henk Enkelaar in deze bijdrage van de NOS in gesprek met hem over onder meer zijn jeugd in Betondorp, zijn socialistische afkomst, zijn afkeer van de Nederlandse politiek, en zijn manier van werken. Toen hij gediagnosticeerd werd met prostaatkanker... begon hij aan zijn film Bye. Hij overleed in 1990 op 65-jarige leeftijd. We gaan terug naar een moment dat hij er nog was... en in volle bevlogenheid over zijn werk en leven vertelde. Ed van der Elske in Een Leven Lang. Van begin af aan dat ik begon heb ik al dwarsliggende individualistische buitenbeentjes gefotografeerd. Dat ben ik blijven doen en dat zal ik, wel, zal ik wel blijven doen. Ed van der Elske, 40 jaar, zeg maar bijna een leven lang, de fotograaf van wat hij zelf noemt de adorabele klieren van de junkies en de vetkuiven uit de 50e en 60e jaren. Hij woont kleurrijk en schilderachtig te midden van zijn pauwen en zijn krakkemikkige woonwagens achter de zeevangsdijk in Edam. Ce sur mon agenda. ce jour-là. tu j'ai faire beaucoup de peine. Dit jaar, Jo, is echt schitterend. On het is, is lekker is glas, hè? Je ziet. Ik de gordijnen dicht. Ja. En dan heb de... ik. Alleen bovenlicht, en dit is het mooiste licht van de wereld, voor portretten. Ja. En voor naakten en figuren. Dat is goddelijk licht, dat is het ideaal van iedere. Kunstschilder of whatever. Boven ligt een, een daglichtstudio. Dit heb ik zelf gemaakt, een daglichtstudio. En als ik de gordijnen open doe, ja, dan zitten daar die multicolor, veelkleurige, plexiglas achter. En dan zit daar in die ruimte, staat mijn oude autootje waar ik 18 jaar in gefotografeerd heb. Mijn Minimo, dat is een soort jeepje. Ja. Daar heb ik 18 jaar mijn beroep in uitgeoefend. Dat kroste ik door heel... Nederland en voor een deel door Europa. En ik had een opbouw waar ik op kon zitten. En dan zette ik me op de hoek van de straat. Ja. En dan kikte ik vanuit die auto met drie camera's om me heen. Lange lenzen, korte lenzen. En al die kabouters, waar komen die vandaan? Nou, gewoon een geintje. Dat zijn tuinkabouters. En dat is Anneke, hè, daar aan de huur? Een met... foto met Anneke, ja. Ben jij dat? Ah ja, met mijn. Met mijn. Met mijn. Dat dat lijkt dat wel, je lijkt daar wel aan uh, een rus. Ja, ja, langerbij. Nou, hier ga je naar buiten. En dan lopen de pauwen. Dus wij hebben al heel lang pauwen. Veel dieren gehad, altijd. Ja. Ik heb acht jaar paarden gefokt. Daar ben ik mee uitgeschreven. Was het was met te veel werk en ik kon ze geen aandacht geven. Schapen heb ik vorige week weggedaan. We hebben geen eten meer. En ik ga in het vervolg schapen inhuren zomers. Je had iets met pauwen, hè? Ja. Pauwen. Wat pauwenhutje. Wat de beest. Maar ze zijn ook heel erg aardig. Zijn ze heel vriendelijk. En dat hebben ze nou zo lang, een jaar of acht, negen, denk ik. Dat... We weten ook hun gedrag een beetje, we worden een beetje pauwen mensen. Nou, we hebben ze voor de aardigheid en ik maak af en toe een foto. Ik ben ook aan een film begonnen over ze, misschien maak ik die ooit af. En schat of een schattig beest en dan zijn er... er... worden er hier geboren en dan sterven er weer een paar en dan worden er een paar gegapt of zo. Ze verdwijnen, ik weet het niet. Is heel spannend. Er zitten voor het raam hier, ik heb speciaal een grote spiegelruit laten maken. Op die plek waar ze altijd zitten, dus vanuit mijn eetkeuken... Er nou. zitten die schitterende beesten en, en vaak pak ik foto's, uiteraard hè, mijn fotograaf. Ja. <laughs> dat staat een fotograaf. Oude... Dit is mijn land. Groot stuk eh, land, vlak achter de zeedijk. Speedway. IJsselmeer, daar die is van Daardoor, Mijn grote zoon heet dat. En daar heb ik eh, ja, een paar duizend bomen aan geplant. Voor het mooi en voor de houtkachel. Ja, en ik heb een uh, irrigatiesysteem met een windmolen, met uitstekend werk. Dat is een vijver met een eiland. En ik heb woonwagens staan en daar zitten mijn spullen in. Vroeger het hooi voor de paarden, en nu zit er brandhout in en gereedschap. Heb je hier die film gemaakt waar die paarden tekeer ja. gingen? Ja, ja? Ja, ja, ja, ja. ja, ik heb Hè? heel lang heb ik, uh, gefotografeerd en gefilmd met mijn eigen met Edamse polderomgeving. En je kunt daar nog even omhoog gaan, maar de trap naar de uitkijktoren is verwijderd op ogenblik. Maar misschien krijg je toch een indruk. Ja, ja. Maar donder niet van die trap op, want hij is niet zo erg degelijk. Maar eh, prachtig is die kleuren, hè? Van die. Ja, het goddelijk. Het is een paradijs hier. Het is een, voor mij is het echt een paradijs. Daar moet je ook niks aan veranderen. Nee. Ah, dit is, ik <lacht> die is tevreden. dat ik kwijt. Oh, ja. Ah ja. <lacht> nee, die was ik kwijt. Nee, echt een paradijs voor mij. Paradise Economy Class. Ja. Zo'n boek ga ik ooit maken, of een film. Paradise Economy Class. Oh, en Daar zaten we net, hè? Ja. Daar komen we van buiten. ja. Nu klimmen we naar boven. Pas op, ik geen niet in een spijker strapt. Dit is de oude hooibert die is betimmerd en veranderd. Ja. En normaal staat hier een ladder. En dan ga je tegen de uitkijktoren op. En dan kijk je over de dijk op het IJsselmeer. Het ja, is echt divin, goddelijk is het, hè? Ja. wat je hier ziet. Daar is een natuurreservaat, vlakbij. Ja. Dus het sterft van de curieuze beesten hier, trekvogels, duizenden. En... <laughs> klein wild, hè? fretten en... Weet ik wat, bunzings die mijn pauwen opvreten en noem maar op wat. en Heel veel vogels... Ah ja, super, je, super, super, Heb je dit uh, gekocht, hier, dit stuk? Ja, ik heb dit, dit, dit huisje met een stuk land gekocht. Heel goedkoop. En iedereen zei, ja, maar daar kan je niet leven, man. Dat is een buitenhuisje voor een, een stedeling... die daar een keer s'nachts kampeert in ja. het weekend. Ja. Maar we hebben toen zo vertimmerd... dat het nu is, Het ja, in goddelijk, hè. Dat is, uh, ja. Freddy Heineken zou al jaloers op zijn, zou ik altijd maar. Dat zeg ik, omdat Freddy is een soort... Ja... ...oude gabber van me. We komen elkaar wel eens tegen. Heel weinig. Ja, ja, ja. Maar als het dan zo is, dan is het toch een herkenning hè, van dit en dat. Nou... En terwijl hij dus natuurlijk super, super, super rijk is. Wat zit daar en boven? Alweer? Dat is een antenne, Een antenne, televisieantenne. Ja. En dan kun je dus soms... Uh, ...als je daar uitzicht op... De... Ah ja, Nou, nu ook. Als ik nu die ladder omhoog zou halen waar ik te beroerd voor ben... Ja, ja. ...dan kijk je op het IJsselmeer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Kijk, en dit is weer pas uh, dichtgetimmerd omdat het lekte. We hebben heel veel... Ja, het is echt knokken met de elementen hè, hier. Ja, ja, storm en regen en noem maar op. Wat is het? Annegor. Een bon petit diable à la fleur de large, la jambe légère et l'œil polisson. Et la bouche pleine de joyeux ramage, à l'état chasse au papillon. Ik ben geboren aan de overkant van het Ei, de vogelstraat bij het vliegenbos, vlakbij blauwe Zand. Vind ik nog veel leuker. Ah ja... Dus hele, het... Nou, het is dus een hele proletarische buurt, hè? De, dat deel. Direct achter de kolenbergen, de scheepvaartdingen, ja? vliegenbos. En ja, dicht bij het hele beruchte blauwe zand... waar dan veel dwarsliggers, uh, asociale woonwagenbewonen bewonerachtige ja. mensen woonden en misschien nog wonen, weet ik niet. En daarna zijn mijn ouders verhuisd naar Amsterdam-Oost, inderdaad, Betondorp. Ja. Kort daarna. En mijn vader... was een... timmermansleerling. Timmerman-meubelmaker. Hele goede vakman, denk ik. Ja, mijn opa, daar ben ik het meest trots op. Ja. Kleermaker, dertien kinderen. Domela, Nieuwenhuis aanhanger. Hele rode, rebelse man. Heel arm, heel trots. Mijn moeder, ook leuk. Zijn vader is, was natuurlijk, opa. Knecht op een beurtvaartschip in Brabant. Maar die is gestorven in de tijd dat ik geboren werd. En mijn moeder was een hele... Ja, ook weer dat woord rebels, uh, verontwaarders. De vrouw. Heel lief ook. Maar die zat erg met haar uh, Brabantse kerkelijke achtergrond... waar ze nogal uh, af en toe tegen roespetteerde. Te, tot, ja, tot laat in haar leven gaf ze af en toe nog een uh, verontwaardigd verslag... van wat ze wel meegemaakt had met kerken en paters en nonnen. Maar een schat van de mens... Jij bent niet op een, uh, neem ik op een katholieke school Ach, geweest? Je toen? Nee, ik nee. ben uh, agnostisch, atheïstisch. Ja. Ja. Ja. was ons ja. huishouden geworden hè? Ja. en ik heb daar nooit iets nee. mee te maken gehad. Nee, nee. En broers en zussen had je niet? Ah, heb ik wel, ala. Ja. Ik heb een twee jaar, anderhalf jaar ouder zusje dat woont nu in Frankrijk. Die heeft haar halve leven over de wereld gezorgd, met haar Franse echtgenoot... die wetenschapsman en bestuurder voor de Franse regering was in Afrika... Ja. En ik heb een jongere broer die technicus is bij de KLM. Ja. En vader en moeder leven niet meer? Nee, mijn moeder is uh, vorig jaar gestorven. En mijn vader heel lang geleden... Aan... Ja. mei 1945 was Amsterdam bevrijd van de Duitsers. Ja, naar mijn ouderlijk huis terug, Patati patata. Ik wist niet wat ik wou doen. Maar ik ging na een tijdje werken bij de arbeiderspers... als technisch corrector op het Hekelveld. Dat vond ik ontzettend leuk, een technisch beroep. Super, super, super. Ging, disons, drie kwart jaar, denk ik... En toen wist ik opeens ik fotograaf worden En hoe, ik weet het nog steeds niet. Een jour, op een dag, wist ik het. Alleen was ik toen, en ben ik eigenlijk gebleven. Ik ben altijd heel eenzelvig, individu individualistisch aan het werk. Waarom? Nou ja, zo ben ik gewoon. Allah, de ene zus, de andere is zo. Dus ik, ik heb toen een jaar in mijn eentje over straat gezworven. Mooie foto's al gemaakt... En meteen al in de horenbuurt, de achterbuurt, de Rossebuurt. Dus En dat heb ik toch gehouden mijn hele leven lang. Een fascinatie met zelfkant. En wat erachter zit, Allah weet ik niet. Want zo ben ik ook gewoon. Mede, hè? een aspect is dat. Niet alleen, maar ook een aspect. Ik werk, want daar ben ik, voel ik me bij, mee verbonden of in geïnteresseerd, met. Ja. Arme mensen, vaak trotse mensen die zich niet aanpassen, zich niet aangepast hebben. En uh, ik, wil, ik wil niks weinig te maken hebben. Ik heb weinig te maken met geslaagde mensen. Ja, ik heb later professioneel, toen ik voor televisiefilms maakte. kwam ik wel eens via mijn regisseurs bij Heinrich Beul of bij Castro of weet ik veel wat, bij beroemdheden. Want goed, toen deed ik mijn werk als cameraman. En dan kom je af en toe toch in de betere kringen. Hè, ja. maar Hoe heb je heet daar geen... die Anheuser oh, Man, Wie was naar geïnterviewd? Wie? Wie was naar Wie... Nee, heb je daar nog hoor, geen afkeer? Een koning opnoemen. Nee. Ga je gang. Heb je daar geen afkeer van jezelf? Wat? Wat nu? Jij. hoor uh, ja, je... ik dan? Ja, je zegt uh, ik geslaagde mensen. Daar hou ik niet van. Je bent toch geslaagd? Nou, dat wil zeggen, ik ben wereldberoemd in Edam en omstreken. He, maar ik leef nog altijd... Uh, die materieel ben ik misschien de helft geslaafd van jij met je, met je maandsalaris. Ieder jaar nog heb ik ontmoetingen met de deurwaarder. Of je iemand alsjeblieft niet uh, mijn rotszooi wil verkopen. Dus ik ben wel geslaafd. Ik ben zeer goed, dat weet ik gewoon. Ik ben in mijn vak heel beroemd. Maar ik ben gewoon financieel en maatschappelijk... leef ik uh, nou, net boven het minimumloon. En ik kan me helemaal niet zo hè? want ik, ik ben perfect. Ik ben... Gelukkig en trots daarop. Maar ik ben niet geslaagd in die zin van... Uh, dat ik rustig mijn jaar rondkom van... Uh, ik zal niet failliet gaan. Nee, ik heb afkloppen nooit concessies gedaan. Geloof ik. heb nooit nee, ja. dingen gedaan die ik niet wou. En, en als een opdrachtgever bij mij kwam zegt van... wil je dat doen? En ik vond dat ik het niet moest doen. Dan heb ik het niet gedaan. Dus Ik, heb, ik geloof echt dat ik, ik klop af omdat het in permanente strijd is. Uh, nou, altijd gedaan dingen waar ik achter sta. Politiek geëngageerd ben je niet. Nee. Ja, ze, ze vragen dan wel eens, jij en anderen, van... nou, bent u wel geëngageerd, meneer, en doet u wel een politiek? Ja, en dan, dan moet ik dan eigenlijk niet... verontwaardig, snuivend nee. die mensen kleinerend een knietje in de te geven. Maar zou ik misschien een rustig antwoord op moeten geven... zoals ik het nu probeer bij <tus> jou, van... dat ik wel alert ben op alles wat er gebeurt. Hè. Ik heb echt alles lezen. Ik heb dus de goede... Westerse dagbladen. Ik heb Le Monde, New York Times, daar ben ik op geabonneerd geweest. NRC, uiteraard, nu de beste krant van Nederland. Volkskrant? Lees ik niet. Heb ik jarenlang abonnee gehad, Dat ik vond dat het een links, modieus, gouden hoer werd. Daar werd ik echt sick van. Maar over welke tijd praat je nu? Ah, tien jaar geleden. De eind zestiger jaren. Nou, dat jaren. Oh, ah, dat is twintig jaar geleden. Oh, Abon, d'accord. Ja. Maar dat vond ik echt uh, irritante shit, weet je wel. Nou, en ik was zelf aan het wegdrijven van mijn oorspronkelijke linkse sympathieën. Ah ja, ik ben natuurlijk, zoals ieder normaal jong mens ben ik vuurrood begonnen, weet je wel. Hm. Uh, anarchistisch, communistisch, noem maar op, whatever. En via het roze naar het liberalisme overgegaan. Nou, liberalisme niet, denk ik. Ach, ik, als je dan mijn politiek sympathieën zal dat rechts van het midden zijn, denk ik. De 66. Nou, ik weet niet. Ik, oh, ik rechts denk, van de ja, midden. Rechts. Ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, dat is geen D66. Nee, maar goed, ik weet het niet eens. Ik, ten eerste weet ik niet hoe de Nederlandse politieke partijen in elkaar zit. Ik zou iets weten wat D66 wil. Want ik volg het niet in Nederland. Ik zei je zo even al. Ik ben. Nee, ik ben georiënteerd op het wereldnieuws en de grote stromingen. Nou, en de een worden... Nederlandse warme bak volg ik à peine. Ik weet begot niet wat er, wat er gebeurt. Ik stem niet. En uh, ik weet echt niet wat er gebeurt hier. Een oh. beetje vaguement. Maar. Uh, warme bak volg je wel? Ja, wereldpolitiek. En ik vind de buitenlandse politiek van regen vind ik wel uh, geschikt, geloof ik. Die Russen flink uh, aanpakken. Meen ik dat moet, hoor. Meen ik dat moet, omdat het een uh, gigantische... imperialistische politiestaat is. Ala En Frankrijk, ga je nog beter. En, en, ja, maar politiek ook peine, ook nauwelijks. Nee, maar wanneer nu in Nederland... Uh, rechts en halfrechts en vooral op het particuliere vlak... de juppie-achtige materialistische dingen gaan doorzetten... dan zal ik wel weer een linksachtige reactie daarop krijgen. Omdat ik gewoon eigenlijk... mijn gezonde boerenverstand gebruik... van wat is vitaal en essentieel en waar. Ik zit dus echt achter de waarheid aan te peuren. En als die linkse kuttekoppen tientallen jaren... de boel ja, overdrijven... dan word ik daar verontwaardigd en verwonderd over... en distancieer ik mij. Maar als nu uh, op een vervelende manier... wat ik nog niet zo erg duidelijk zie... maar reactionairachtige, achtige rechtse dingen... hinderlijk de overkant, overhand zullen krijgen... ik weet niet wat zo, zo is, hoor... Ja, dan zal ik wel weer als normaal, nuchter iemand... Daarop reageren en misschien daar aan beginnen te schoppen. Kun je dus ik ja, wil gewoon als individu mijn mening neerzetten. En nou, door mijn driftige karakter deel ik wel eens schoppen en venijnige dingen uit. Noem eens wat concreets als je zegt reactionaire zaken doen, steek je weer de koppel. Nee, ik noem dat niet. Ten eerste vind ik het onbelangrijk en ten tweede, ik zou niet zo gauw wat weten. Oh. Nee, ik, ik, ik wil niet de Nederlandse Binnenlandse Politiek Parken, shit, kom man. Ga weg. Ja, jij bent een oud-parlementaire redacteur. Wat heb ik met die, uh, met die warme bak te maken? Ah non, ik heb andere dingen aan mijn hoofd. Dans la maison de Normandie, tout a rouillé, tout a jaunie. Mais le bonheur est encore là blotti. Dans les détails, dans les taillis, dans les fleurs qui n'ont pas fleuri. Et le bonheur est dans mon cœur aussi. Ik werk met het bestaande. Ik ben een ontdekkingsreiziger, een jager. Ja. Hè, ik ga, als ik aan het werk ben, sta ik bij tijdens op, kopje koffie, camera, kijk of de film in orde is, lens schoon, batterijen vers. En dan ga ik de straat op, ontdekken, jagen op, uh, op goed geluk, hopen dat ik de mensen tegenkom die mij opwinden die ik mooi vind of die ik wil hebben. En soms uh, duurt het drie uur voor ik iemand gezien heb... zijn er tienduizend mensen langs gelopen. Ik zeg, nou, gaan jullie maar naar je kantoor of weet ik veel wat. Want, uh, niet in je geïnteresseerd. En dan, waar ik ook ben, of dat in, op de Nieuwe Dijk is... of in Tokio, of in New York, of wherever... Dan zie ik in de verte, laten we zeggen, en daar heb ik een zoveelste instinct voor gekregen. Ja, een figuur die voor mij dingen heeft van goh, opletten, oppassen, oppassen, oppassen. En tegelijkertijd maak ik dan mijn camera's al klaar. Hè? Weet ik precies, belichtingstijd, diafragma, dat is, dat is sowieso al in orde. En ik weet ook wel, ik heb twee, drie camera's om me heen hangen. Ik weet of ik mijn groothoek moet pakken, of mijn telelens, of mijn zoomlens, of whatever. En dan kijk ik wie er aankomt. En zodra die binnen mijn schootsvel komt, laat me zeggen, begin ik met de telelens te registreren. En dat registreren, ja, dat is tegelijkertijd natuurlijk proberen om daar een mooie of verrassende vorm aan te geven. En je houdt dus al die aspecten die bij iedere foto, of het een amateur is of een beroeps... Van pas komen, compositie, achtergrond, verlichting, beweging, hou je in de gaten. En dat met de bliksemsnelheid van een computer, wordt dat bij iedere fotograaf die werkt zoals ik, doorgesijnd naar die trigger en naar die, die rechterwijsvinger die op de sluiterknop ligt. En met de linkerhand ben ik aan het scherpstellen. En daar komt van allebei daar komt een hele nuchtere. Analyses bij en, en tegelijkertijd het hele het gevoel en je 20, 30 jaar ervaring. En. nou. alles waarom ik aan het fotograferen ben. Want jij verandert, ja. Want ik ga daar naartoe. En nou goed, alla, en dan is die persoon. Waarom moet ik wachten? Omdat ik aan het woord ben, omdat ik nog niet tot de essentie gekomen ben. Ja, want, maar, ik, ik mag en toch. want dan is die figuur zo dichtbij gekomen dat ik met de groothoek aan het werk kan. En als hij me ziet of zij. He, dan laat ik via oogcontact, gezichtsuitdrukkingen... merken wat ik aan het doen ben. En dat het wel goed zit dat ik geen kwaaie bedoelingen heb. En die heb ik ook niet. Daar, he, dus ik fotografeer die mensen alleen proviest En die schrikken zich al dan niet dood. Of ze, ze kijken blijf verrast op. Ja. Omdat wat ik naar hun uitzend, uitstraal... Uh, nou, meestal vertrouwenwekkend is. He, omdat ja, God. Dat. Ja. Dus ik heb ook heel, heel, heel zelden heb ik problemen. En als iemand op het laatst nog een gebaar maakt van... nee, geen foto, dan doe ik het niet. En als hij zegt, ja, maar je hebt me toch al gekiekt... zeg ik, nou, gooi ik het negatief weg. En dat doe ik ook. Is dat echt waar? Ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Als iemand niet op de foto wil, dan ga je niet op de foto. Ben niet onbeleefd? Nee. Ah, nou, zo is dat. Je maakt me toch niet wijs dat je van al die foto's die je gemaakt hebt... toestemming hebt gekregen. Ah, nee, nee. nee. Als, nee als iemand zegt... Ja. Merkende foto, heb ik wel eens een op de dertigduizend. Ik wil echt niet op de foto, want dit of dat. Ja. Dan zeg ik, nou goed, dan zal ik het negatief weggooien. Ja. En dat doe ik ook dan. Anorm. De rest is, heb ik gewoon gemerkt dat ze het oké okay vonden. Ja. En dan gebruik ik het. En als ik ooit merk dat ik door het gebruik... toch onaangenaam voor die mensen zou zijn, dan doe ik het niet. En er zijn een hele enkele keer grensgevallen dat ik denk... zal ik het wel doen, zal ik het niet doen? En de ene keer kies ik wel, de andere keer kies ik niet wat voor grensgevallen zijn Nou, dat ik denk van... Nou, misschien zou die het toch niet leuk vinden... en moet ik hem tegen zichzelf in bescherming nemen. En dan doe ik het meestal niet. Een heel enkele keer... heb ik het dan toch gedaan... en dan voel ik me curieus over. Ja? Ik heb toch een slecht geweten. Maar het is nooit tot rampen gekomen of zo. Ja, je hebt net gewoon ieder gewoon mens en kind... heb ik een geweten. En je weet gewoon altijd, jij weet het ook... Hè? als je even iets fout doet... waar dan ook, overdag met je auto, whatever. En dan voel je je toch even klote, van, hè, had ik niet moeten doen of zo. Wanneer je heel veel geld kunt krijgen voor een foto... die toch iemand in discrediet brengt, volgens hem... dan, doe ik dan ik moet het, je een keuze ik, dan maken. Doe ik, dan doe ik het niet, denk ik. Nee? Nee. Nee, nou, dat, het geldargument is voor mij helemaal uh, zonder belang. en zo, bleh, Truttig vind ik dat. Maar, uh, nee, ik geloof niet dat ik uh, het zou doen. Ik ben niet zo'n, nee, zo'n harde... Reporter, ben ik niet van een schandaalbladen, boulevardbladen mentaliteit? Die doen het, hè? Dat ja. doe ik niet, absoluut niet. En ze je was benaderd, bladen als privé, Nooit. de drogkappenbladen? Nee. Nee, nee, nee, nee, ja, die weten gewoon dat ik hun nee. niet voor ze wil werken. Er zijn gewoon een aantal bladen, telegraaf en zo, en stuk ja. verwante mentaliteiten die weten dat ze niet bij mij in de buurt moeten komen. En ik, ja, natuurlijk, nee, dat nee. doe ik gewoon niet. Nee. Doen... Zij doen het ook niet. En uh, ze weten zo hand wel natuurlijk van dat ik dat ook niet doe. Je bent ook nog nooit in uh, het onderwerp geweest van deze roddelpers? Nee. Nee. Nee. Hoewel ik als kind, als jongeman, verliefd was op Prinses Irene. Ja, dus, oh, dat is zo mooi. Dus, en ik dacht dan: nou, lul, dat is toch niks voor jou, jongen uit de eenvoudige standen. Niet liggen te zaniken. Hij gewoon door moeten zetten, want nou uh, liggen mijn collega's met erin in bed. En hetzelfde bij Prinses Margaret van Engeland was ik ook verliefd op. Ja. En ik denk, ja, die gaat dan niet met een, een civiele fotograaf. Maar die ging wel ja. met die jongen, weet hij? Die, die nou Lord Snowden ja. heet. Ja, ja, ja, ja. Dus ook gewoon een fotograaf. Dus ja. ik ben gewoon een lul geweest een paar keer in mijn leven. Ja. Dat ik de allerhoogste, allerduurste meiden ja. het hof had moeten maken. Ja. En dan had ik lekker in de privé gestaan. uit van wat ik tegenkom. Maar ja, ik ben natuurlijk wel een, uh, een kunstmeneer in die zin dat ja, ik bliksemsnel een compositie kan overzien en het licht weet en ook weet eventueel wat ik in de Donkere Kamer er nog mee kan doen. Van de Elske met zijn Anneke en zijn jongste zoon woonend in de polder, even boven Edam, begon kort na de oorlog als technisch corrector bij het toenmalige Amsterdamse Vrije Volk. En daarna als donkere kamerhulpje bij een fotograaf. Na nog wat loslopend werk te hebben gedaan en een ongelukkige liefdesgeschiedenis te hebben verwerkt, vertrok hij eind 40e jaren liftend naar Parijs. Bon, ik had een briefje op zak van een Nederlandse fotograaf, Krien Takonis. Want ik had al een paar mooie foto's gemaakt. A, ja. ah. ah, ik was in Nederland, Dijon, laten we zeggen, ontdekt door een groepje kwaliteitsfotografen, de GKF-fotografen. Cas oh, yeah. Oorthuis, Emmy Andriezen, Karel Blazen, Krien Takonis, etc. Art oh, En die hadden gezegd, god, jong, jong talent, aardklein. Klein. Ah, dus ik had van Krien een briefje bij me, want die wist dat ik naar Parijs ging... voor de Magnum-mensen. En Magnum is dan in Parijs weer een groep fotografen... Grote reputatie die goed werk maakte. Daar is geen twijfel aan. Bon. En ik ga met het briefje naar de donkere kamerorganisatie van Magnum, het Lab Pictorial Service, geleid door Pierre Gasman. Zag ik vorige we drie weken geleden nog in Parijs, oude manier. 49 was dat. En ik zeg: euh, Nou, ik ga in Parijs wonen, ik, ik moet het geld verdienen, ik kan goed afdrukken. Mag ik, en hij, Wilt u proefdrukken? Ik zeg, wie? Oui. En ik ga de donkere kamer in... en druk als een god enige foto's af van Cartier Bresson... van Kappa, van Ernst Haas... en werd ter plaatse aangenomen, want daar kon ik inderdaad erg goed afdrukken. Ja. Dus toen was ik laborant en had ik een... voor mij gruwelijk hoog inkomen van 300 gulden per maand. Ja, ja. Dieu, ik had nog nooit iets verdiend. Dus op, op, gewoon ja. leuk, jongensachtig, romantisch, zo arm als de, noem maar op wat... Ja. Kerkuilen of zo zeggen we, geloof ik. hè? Bon. En kon een kamer betalen. Dus ik ging vragen en zwerven. Neem ik aan in Parijs en vond een zevende etage dienstbodenkamertje in Pigalle, rue des Martyrs. Zeven etages sans ascenseur, zonder lift. Geef het natuurlijk niet aan. Nou ja, de hemel te rijk, weet je wel. bohemen ook. Ja. En God. Het leven begint, het grote leven, neem ik aan dat ik toen ook wel voelde. Bovendien was Parijs voor mij een prachtig decor, fysiek. Die mo mooie grijze huizen en hoge, smalle straten waar het licht van boven valt. En dat is voor mij heel fotogeniek. Juist om die sombere fotografie waar ik toen aan toe was te gaan maken en ja een stad met toch wel andere allure dan Amsterdam heel veel buitenlanders heel veel curieuze mensen gevaarlijke grootser. Bon, ik werkte toen nog uh, bij Gasman. Bij Gasman werkte een Hongaarse laborante Atacando, die ik het hof maakte en die ik en zo staat het ook in mijn parijs overzichtsboek, geloof ik. <lacht> Mee lokte naar mijn dienstbodekamertje in Pigalle. Mm -hmm. En daar onze liefde bevestigde. En wij zijn samen gaan wonen, samen gaan leven, Ata en ik. Nou. Maar ik bleef nog werken bij Pierre Gasman in het laboratorium. En een tijdje ben ik daar weggegaan. Om wat voor reden ook. En ATA bleef werken, Heeft ook laboranten, heel goed afdrukken, fantastisch. Maar de fun was dat, terwijl ik, terwijl wij bij Pictorial Service werkten... daar kwamen alle, de allerberoemdste en beste fotografen van de wereld... kwamen daar over de vloer iedere dag. Mm -hmm. Dus iedere dag ontmoet je Dizon, Cartier-Bresson... Eh, Werner Bischoff, George Rogers, die kwamen naar van grote buitenlandse reportages terug. En die zijn eerst vak, zijn de grote namen, hè. David Seymour, uh, Ernst Haas heb ik genoemd uh, en nog een paar. Hoe noemde ze je? Konden ze je, je naam uitspreken? daar. Edouard. Ik was Edouard. Want mijn echte paspoortnaam is Eduard. Mm -hmm. Eduard van der Elsken. Ja. En daar was ik, Edouard. Ah ja, de hele tijd in mijn Parijse periode. En hoe noemden ze je nog zo? Eduard. Ah, Eddy. Ah nee, van de week was ik dus met, of een paar weken geleden, zag ik uh, Gasman weer. Ik denk dat die Eddy zei toen. Ah ja. Eh, uh, Edouard. En je praatte over hun foto's, want je moest hun foto's afdrukken. Uh -huh. Dus ze zeiden, nou, dan had je afdrukken gemaakt. En dan zei Katje Bresson van, goed, of ik wou nog een beetje zus of een beetje zo. Uh -huh. Ernst Haas deed ik veel voor, Kapa deed die dingen voor. Het was een fantastisch, weet het had een allure, het had een grote adem van de wereld. Want die jongens kwamen over de hele wereld met super reportages terug had hadden hun hadden de, hadden de oorlog, oorlog meegemaakt. We hadden de wereldoorlog meegemaakt. Ah, ja, ja, ja, ja. Ik eh? kwam allemaal. Ja. Ik waren volwassen mannen toen en ik was een jochie. Ja. En het was een, ja, een lichtelijk linkse, idealistische organisatie. Ja. Ja, de meisjes van Ata Kando, met wie ik was gaan samenwonen en later trouwde. Mijn dochters dus. Dat zijn tweelingmeisjes. Die waren zes jaar toen ik erbij kwam. En die periode waar jij over praat waren ze acht à negen jaar, denk ik. En die hadden nou, professioneel balletles. Ja. Die, de bedoeling was dat ze danseres zouden worden. Wat ze ook geworden zijn. Ze zijn heel, heel goed geworden, professioneel. En zij gingen die zo'n twee keer per week vanuit de banlieue... de buitenwijk van Parijs, waar we woonden, Sèvres... met de bus en de metro naar Clichy, Pigalle. En daar was een grote professionele balletschool, Les Studio Wacquer. En ik was inmiddels begonnen aan een fotoboek over mijn eigen gezin. Over mijn eigen leven. Dus die kinderen moesten uitvoerig op de kiek... En ik ging vaak met ze mee naar Wakker. En daar hadden zij uh, les, week in, maand in. Maand uit. Van soms prachtig oude Russinnen. Madame Preobashenska, Madame Nora, ik weet niet nog een paar namen. Die uit de Russische grote traditie gekomen waren. En daar les gaan. Alla, en ik fotografeerde ook andere dansers. Op een dag zie ik in de gang... tussen het wisselen van twee lesuren... een meisje staan wachten. Zo, ontzettend mooi. Ik... Ze ging toen haar klas doen. Ze ging een lokaal binnen en ik ging mee. En ik vroeg waarschijnlijk even... mag ik fotografeer of zo? de jonge vrouw, fotogeniek, tot en met... Maak foto's van haar werkend met de andere danseressen en dansers, waren gewoon aan het trainen. Worden ontwikkeld, zijn prachtig, zijn hele mooie foto's. En later, misschien wel een jaar of twee jaar later... ontdekten we, ontdekte ik, dat het Brigitte Bardot was... die ik gefotografeerd had. En dat is een hele beroemde filmster geworden, hè? Ja. En die was danseuse in het begin. Heb je die was foto... was nog niet beroemd, die was niet ontdekt. Heb Alla. je die foto haar ooit oh, eens dus laten zien? Nee, oui, ik heb toch... Ah, gruwelijk, in a way... Op ja? dat moment, vele jaren later, heb ik hele mooie afdrukken gemaakt. Grote afdrukken. Die heb ik naar haar huis gestuurd. In Saint-Tropez. Ja. Met een briefje erbij van uh, madame dit en dat. En ik vond het leuk. gewoon Hier foto's. En nooit wat van haar gehoord. Vond ik echt onaardig. Nooit, nooit, nooit, nooit, nooit. Nee, nee. Kom maar. Maar... Drie jaar geleden is er een grote serie documentaire films over haar leven gemaakt. Die is voor televisie uitgezonden over de hele wereld. Hier ook. En ik kreeg een telefoontje uit Parijs. Eddie, want toen heet ik weer Eddie, voor andere mensen. Eddie, we hebben je foto's gezien in die Brigitte Bardot-film. <krikkelijk> Wist ik niks vanaf. Weet je er niet vanaf? Nee. Bon. En toen die film... Ala, toen bleek dat zij diezelfde foto's die ze best ontvangen had... Ja. aan die regisseur gegeven had. En die had ze uitvoerig in die film gebruikt... Nou, en toen was ik zodanig pissig, toch, ver verontwaardigd een beetje. Dat toen die film in Nederland kwam, heb ik uh, het Nederlandse auteursrechtenbureau, BURAFO, net zoiets als BUMA, ja. heb ik erop afgestuurd. En die hebben daar uh, gezegd: Nou, die zit zonder toestemming, zonder mededeling plaats. En die hebben er toen goed gemaakt. Ah ja, gigantisch bedrag. Ja. Een soort schadevergoeding ja? Uh, gekregen. Van, ja, heel groot bedrag, waardoor ik dan weer uh, in mijn vak. Leuke dingen heb kunnen doen dankzij dat Marmel. Nou, het is een leuk mens met klote eigenschappen. Hè? Zo is het ongeveer. Het is heel... Uh... Dat is... Alla, een... maar ik vind het toch wel fijn. fantastisch Als je die koffie brengt. Doen. Wat, schat? Dank je wel. Nee, ik ben je pers vergeten. vergeten. Mm. Wat ben ik vergeten? Ik ben je fest vergeten. Zo... Ah ja, graag. Maar ah, dat ja. zal vaker zijn voorgekomen dat jij mensen hebt gefotografeerd... waarvan je de achtergrond je laat kende. beroemd werden of niet. zo. Maybe. Maar, vergeet niet vader dat ik eigenlijk ja, iemand ben die niet met de bovenlaag van de maatschappij werkt... niet met beroemdheden of invloedrijke mensen... maar juist met de low society. Je hebt een high society, dat ja. weet jij wel. Ja. En ik noem mijn mensen dan maar de low society... Je nou, suis je was Nederland ontgooid toch wel. Nou, dat is zo en dat heb ik eigenlijk nog steeds. Ik heb misschien, ja, misschien komen we daar zo bij. Ik ben na die wereldreis, een tijdje daarna... voor Avenue, een maandblad... de grote reportage gaan doen. We hebben de hele wereld gereisd. Met C's Nee, niet met C's, maar... Mijn allereerste was met Bertes Aafjes... toen met Harry Moelis, met Hugo Claus... met Aad van der Mijn, een hele goede journalist... Dick Helenius. En dat was jarenlang, vijf, zes, zeven, acht jaar... zat je de helft van het jaar in de derde wereld... en buiten Europa... En na een tijdje begon ik zelf te schrijven. Ja. En dat vonden ze best uh, goed. Of, of acceptabel, whatever. Of wat je wilt. En toen kon ik nog makkelijker reizen... want toen werden die reizen voor Avenue betaalbaarder. Want nu hoorden ze niet meer drie weken lang twee mensen... met hotels en alles en vliegtickets naar Japan, Afrika en Brazilië te sturen. Maar er ging één jongen die kon kieken en die een tekst kon schrijven. Ja. Nou, en dan ja, merk je dat de wereld groter is dan Nederland. Groter is dan Amsterdam. Ja. En, ja, en dan krijg je al dan niet hoogwaardig toch een beetje het idee van God... Ja, ik heb zulke vreselijke dingen gezien, zulke harde dingen... zulke essentiële dingen, waar het om duizenden doden... en wantoestanden en grote problemen gaat. Ja. En dan vind je de Nederlandse problematiek uh, ja. muisachtiger, kleiner. En dat heb ik wel gevoeld en ook wel gezegd... dat ik ja, ja een grotere adem ingeademd had... En, en grotere dingen gezien had. Ja, en dan krijg je een, een ruimere blik, oh, whatever. Ja. En dan merk je, en dat moet je misschien niet al te duidelijk zeggen dan hier... maar ja, dat het toch een betrekkelijk knus maar... landje is met kleine problemen. Mini-problemen. Ja. Ja. Alla. Ik ben gaan filmen. Dus op die wereldreis heb ik gefilmd. En na die wereldreis... Toen was er voor mij in de fotografie een tijd minder te beleven. De televisie kwam op. Fotoboeken kon je niet meer maken. Er was geen conjunctuur meer voor de fotoboeken. En toen heb ik het filmen doorgezet. Toen heb ik gewoon heel veel grote dingen gefilmd. Eerst met regisseurs. Met Leen Tim, met Hans Keller, Johan van der Keuken, Jan Vrijman. En later ook... Nadat ik 50 grote films gemaakt had met regisseurs, werd ik mijn eigen regisseur. en heb ik de nouveau 50 grote films gemaakt, groter en kleiner. Als auteursfilm, waar, waarbij ik alles deed: hè, idee, uitvoering, realisatie, regie, montage, alles. Ja. En dat ben ik blijven doen. Tot voor kort werkte ik voor de VPRO. ...heb ik fotokopieën, ...wacht even, ja. van het hele boek. Dan zal ik even met jou doorrammen. Ja? Ja. Bien. neem speculatie. Kijk, ja, ja. Nou, dit is... ...de opening, dat heet het schutblad... ...in boekentermen, hè. Dat zijn de binnenkant omslag en zo. De hele pagina vullend staat... ...een foto uit de zestiger jaren. Hele mooie naakte van vrienden van me. Heel deftig en heel mooi. En daarnaast hele brutale punkers... Daar begint, dan komt de titelpagina, en daarop staan wat kleine fotootjes. een Antilliaanse bedelaar. Een paar, uh, is een, moderne foto. een paar Filipijnse nachtclubmeiden uit '66, uh, rock'n'roll danseressen. Een zwart leer, friek, een jongen met een masker en een zweepje in het Amsterdamse straatbeeld. Een stenen gooier tijdens de bouwvakrellen in '66. Ja. En een paar vrijende mensen in 1955. En dan begint het boek. ala Daar zie ik Nina Hagen, hè? <laughs> Nina. Dat is, ja. dat is een foto. Daar, nou, wat heb je daarmee dus? Nou, was het een opdracht? Ach, of? Nee, nee. Ik, ik maakte... Ik had Nina Hagen gezien op tv. En ik ja. was gek van haar. Ja. Ik was eigenlijk een beetje verliefd op haar. Mm -hmm. Toen was ik al met Anneke. Maar goed, ik... ja, Ze was zo'n fantastisch wijf. Ja. En toen... Uh... Ah, ik zat... In de Bijenkorf boeken te signeren. Dat was een boekenweek. Ja. En dan heb je wel eens dat je gaat signeren. Ja. En toen kwam zij met Herman Brood aan mijn stalletje langs. Nina ging toen met Herman Brood. Ja. En toen praatte ik een beetje met haar en met Herman. En uh, nou, uh, toen zei ik, al dan niet koddig, dat ik het zo'n tof wijf vond mm -hmm. tegen de. En ik gaf haar een boekcadeau en zo. En toen ben ik naar Avenue gegaan en gezegd: kan ik een. Uh, een story over Nina Hagen maken, die is in Nederland. En dat kon, dus ik kreeg een opdracht van Avenue. Oh, ja. En toen, nou ja, ben ik met Herman, die aan het filmen was, tegelijk met Nina in een film Tja Chacha", of Tja Tja ben ik er achterheen gegaan. Ik heb ze heel uitvoerig gefotografeerd. Ja, ja. En ik had een bepaald contact met ze. En ik heb ze een keer mee hier naartoe genomen, Herman en Nina. Het was heel gezellig en we konden goed met elkaar opschieten. Zij kon met Anneke goed opschieten. Nou, ik steeds foto's, maken, had het gezellig. Ze ging op mijn paard rijden hier. En dat was zomer, er ging een potje zwemmen hiernaast. Dus allemaal uit de kleren. En daarvoor had ik Nina al hier bij mijn slootje gefotografeerd. Hele prachtige foto's. En toen gingen ze ook vanzelfsprekend uit de kleren. Ja, dat en dan krijgden de... ze van... ja, ah, weet je wel dat je de eerste naaktfoto's voor maakt? Fantastisch, hè? Met dat... Met dat uh, hoe heet dat? Het kraaienstemmetje? Ja, ja, ja. Met het mooie Berlijnse argot, schitterend. En toen gingen we allemaal blootzwemmen in het IJsselmeer bij mij over de dijk. En toen lagen daar net hele prachtige algen ja. op die rotsstenen. En zij ging in dat blootje op die algen liggen. Bitter, hoor, ja. En toen scheurde ze wat groene algen af. En die drapeerden ze over haar edele delen over de haar haartjes en over haar en de borsten. En nou, deze foto is gewoon een, een grappige en fraaie ja. foto. Dat is een acteren. hè? Ja, maar die zijn een fantastisch wijden. Ja, gigantisch. Ja. Van de... Maar toen, Ala, had ik hier dat ding voor de avond klaar. <coughs> die slijmballen. Waarom zijn <laughs> slijmballen? Nou, daarom zal ik je even uitleggen. Maar toen, net twee dagen daarvoor, was Nina in Wenen op de televisie... had ze zich enorm misdragen. Dus in een live uitzending had ze met haar benen wijd zitten masturberen voor de camera. Dat was weer een internationaal nieuwtje. Mm -hmm. En daarom zeg ik die slijmballen van Avenue. Want toen wilden ze die reportage niet meer hebben. Ze hebben me wel betaald keurig, maar... Ja. ze vonden, ja, dat kunnen we onze lezers uit de Peter Hoek niet aandoen, weet je wel. Zo'n smerig mens. Dus dat vond ik echt grof. En ja. sindsdien ben ik ook niet meer bij ze geweest. Oh, ja. Bij Avenue geweest. Ja. En op dergelijke dingen ben ik vaak met mijn opdrachtgevers in conflict gekomen. En dan heb ik er... Vele sm smeulend achter me gelaten. Ah, Anneke, de koffie. Met de proteïne zit een suiker bij. Hè? Ah ja, Lumière. En koffie? Ja, lekker. Hoe komt het toch dat jij steeds maar die stopwoordjes gebruikt? Met die mannon? Daar kom ik niet af af. Dat heb ik in Parijs uiteraard. Heb ik vijf jaar Frans gepraat. En ja. ik was al frans sympathiserend, francofoon. Francofiel... En ik kom er niet vanaf. Uh, God, hoe vaak daar niet iets over gezegd is. En dan probeer ik. En ik zei dus, ah oui, ah, oui, ah oui. Maar nu zeg ik, ah ja, ah ja, ah ja. Maar dat is een soort Vlaamse... Uh, haat-liefde-verhouding met de Franse taal of zo. Weet ik, veel. Ik, uh, ik kom er niet vanaf. En bon zeg ik nog, hè? wat zeg ik nog meer? Dizon zeg ik. Nou, ik weet het niet. Vind je het vervelend als ik dat vraag? Nee, helemaal niet veel. Ik, nee, maar ik, ik heb zo mijn best gedaan om er af te komen... Ja? Dat ik het het lijkt aanstellerig. Ja. En dat is maar voor een paar procent, denk ik. Voor een deel is het aanstellerig. En voor, of dikdoenerig. Of interessantdoenerig. En voor een deel uh, is het gewoon zo. Ja, twintig jaar geleden had je het ook al. Ik weet het. En nogmaals, ja. als ik nu uit Japan terugkom... waar ik dus ook maanden en maanden rond zwerf, dan zegt Anneke, ja, dan kom ik ook terug met... zo, zo, zo, ha, ha, ha, ha. Nani. Wat zeg ik, nani betekent. Ja. Wat is er? Wat is er? Wat zeg je? Ik zeg van de week zeg ik nog een paar keer nani tegen een paar mensen. Zonder dat ik het bedacht. En als je daar iemand roept of in een café of zeg je, Snatchin. Danken ze: juffrouw of meneer, of hallo, please, betekent dat? Ja. En als ik net 2,5 maanden in Tokio gezeten heb, Ja, dan heb ik daar gebruik ik een deel van die woordjes, dat ik daarmee kan communiceren. En uh, nou, allerlei variaties van begrijpen. Begrijpt u dat? Ik begrijp het niet. Wakarimasu is, ik begrijp het. Wakarimaska is, begrijp is, begrijpt u het. Wakarimasen is, is, ik begrijp het niet. En dat zeg ik daar dan ja. vaak. En als ik terugkom wil ik het nog een keer zeggen. Maar, uh, en als ik in India geweest ben, wat, wat zeggen ze daar? Ik ben het nou even kwijt, daar is ook zo'n stopwoordje. Nou, ben nou kwijt, Allah, ben ik het gewoon ja, of zo. Ben je taalgevoelig? Ah, ja, denk ik wel. Ja, hoor. Ja, ja. Ah ja zeg ik nu. Dat zegt ook een Nederlander niet, hè? Ah ja. Welke taal ligt je het beste? Frans. Ja. Okay. ja, Frans. Ik zou graag Spaans leren, ook wat ik mooi vind. Portugees is wel mooi, hè? Te... Oh, Dat vind ik zo'n zoete, lieve taal. Mooie Portugese muziek hou je van? Spaanse muziek? Ja, persoon? ik ben geen muziek. Vraag me niet over muziek, want er komt niks uit. Ja, hou ik van. Alles wat. Op een bepaald moment wat ik mooi vind, vind ja, ik mooi. Passant. Brassens, ja, dat is mijn grote liefde ja. natuurlijk. Dat is, ah, de teksten van Brassens, hè. Maar, uh, nou, muziek uh, overspreken is voor mij uh, zinloos, want ik... Uh, maar ik speel muziek, ik heb een dwarsfluit en ik speel, iedere dag studeer ik. En ja. ik, heb, ik heb les en ik speel samen met mijn buurmeisje, oh, ja. Joséphine. Oh ja? Yeah? Vroeger van ze luistert, hier, die daarnaast woont. Die speelt, die speelt beter ja. dan ik, hoor. Dat is een mooie plaats van, van Brugge. Ik heb ze niet, maar ja, ik vind het zalig, Ja. ja. Ah, ja, ja, ja, ja. Nou, dan draaien we jou. Maar ik, ben ook, ik heb geen tijd. En Jij ja, gaat een plaatje draaien. Ja. Ik maak een boek over Japan, 25 jaar noem ik het dan maar, het is nu 27 geworden. Oorspronkelijk was het 25 jaar Japan fotografie. Dat komt in principe in Japan uit, ik heb een Japanse uitgever. Er komt een toonstelling in Japan. Hoop ik, knock on wood, afkloppen, want het uh, met Japanners werken is wel eens voor ons uh, verwarrend van... De... ...dingen afspreken en dan gaat het niet door en zo. Dat is, oh jongen, dat is een leven, een manier van werken, apart. Ja? En, ja, ja. en er komt, en dat is dan wel zeker, neem ik aan... ...dat ik weet ook niks meer... ...een hele grote tentoonstelling in het Volkenkundig Museum in Leiden. Die uh, opende dit jaar een, uh, verbou een verbouwd museum. En een van de grote tentoonstellingen, meen ik, is mijn Fijn Middeljaar Japan. En ik krijg in, bij Bert Bakker, mijn uitgever... Waarschijnlijk een groot Japan boek. En ik ben bezig met een dia-geluid-project over Tokyo. Tokyo Symfonie heb ik het genoemd. Dat is kleurenfoto's die animeer ik met synchroon geluid. Met echt geluid. En daar ben ik echt uh, super. Daar heb ik een uh, beurs van Brinkman van de WVC voor gehad. En dat moet ik volgende week aan beginnen te monteren. Alla. Nou, we krijgen daar een goede ambassadeur, hè? Van Acht? Nou, dat uh, heb ik mijn twijfels over. Een Brabander in Tokio? Nee, maar uh, ik denk dat uh, meneer Van Acht... kan er ontzettend mee lachen. Ja. Maar ik zou geen tweedehands auto van hem willen kopen. <laughs> Geven ze heel kort, beknopt een kenschets zoals jij Japan voelt. Nou, ik ben bezig met... mensen van nu, levende mensen, ik... Ik weet een heel klein beetje van Japan af, maar ik wil het eigenlijk niet weten. Ik wil niet de geschiedenis en zus en zo. Ik heb een heel groot respect, toch, voor de oude samurai erecode Bushido. Dat wel. He, van die trotse, nobelachtige, mannelijke aspecten. Dus niet de freakachtige dingen van de Bushido, van rare, curieuze, mystiekachtige dingen. Maar nou, van trouw en vechten en moed en opofferingsgezindheid die ja, mannelijke erecode samurai code dat ben ik van heel diep van onder de indruk. En dat vind je voor een deel nog terug in de moderne Japanse samenleving. Maar botsond met de pragmatische opportunistische eisen van de materialistische Maatschappij die Japan ook heeft, dus een tegenstelling tussen soberheid en opofferingsgezindheid en vergeestelijking en immateriële waarden wat de oude hap is en die voor een groot deel nog leeft. En dat botst zo gruwelijk bij de interessante mensen dan, want die andere interesseert me weer niet. Bij de interessante mensen met ja, dat moderne Japan hè? met zijn rijkdom en zijn efficiëntie en Eizige zijn discipline. De discipline was er vroeger ook. De discipline is niet... Is, nee, dat is nog van ouds. Maar, ja, dat materialisme hè, en winst maken en noem maar op wat. Dus daar is een, een tragedie aan de hand tot en met... Ja. En dat wil je laten voelen? Nou, dat is de achtergrond waar tegen ik werk, denk ik. Ja. En verder, ja, is het non-verbaal altijd wat ik doe, hè? Is het niet geanalyseerd, gerationaliseerd onder woorden gebracht, maar is het gevisualiseerd. en ja, ik, ik jaag weer, loop weer dag en nacht op straat. Ja, en met die dingen in mijn achterhoofd... kijk ik naar de Japanners. Ze beginnen zelfverzekerd te raken. En ze zeggen, wij zijn interessant, we zijn mensen. En nu blijkt dat er haast geen materiaal is uit die periode. En nou zegt mijn uitgever Nondun Piep... Meneer... Elsken, Elsken San, zo heet ik daar. Wij willen nu het boek niet maken 25 jaar, fotografie... maar helemaal uit dat eerste jaar. Want er is haast geen documentatie van. Wilt u een nieuwe compositie maken? Ik zeg nee. Ik zeg, wilt u het alstublieft toch doen? Ik zeg nee. Dozo, dozo, zo. Probeer het dan tenminste. Ja, zeg ik. Ja. Dus nu ga ik, heb ik gedaan inmiddels. Ik heb nu een nieuw boek... Ik heb een hele massa nieuwe afdrukken gemaakt. en naar Tokio gestuurd. alleen uit het eerste jaar. En als ik het ermee eens ben, zij zullen mij het eind van deze maand laten weten. wat hun concept en hun suggestie is. Ja. dan doe ik het. Dan moet ik kijken of ik inderdaad uit het eerste jaar. een boek kan samenstellen. wat toch een Van der Elske werkstuk is. En anders ga ik er weer ruzie maken en wat zou trappen. U hoorde Ed van der Elsken in een aflevering van Een Leven Lang. Een bijdrage van de NOS, eerder uitgezonden in 1987. Henk Enkelaar was in gesprek met hem... en dit interview werd eerder uitgezonden, zoals ik al zei, in 1987. Een jaar later werd Ed van der Elsken geboren op 10 maart 1925... gediagnosticeerd met prostaatkanker. Hij overleed in 1990 en was 65 jaar. Laten we hopen dat de heren elkaar daar in de hemel, zo deze er is... weer tegen het lijf gelopen zijn. Henk Enkelaar is er namelijk ook niet meer. Mooi dat dit materiaal allemaal bewaard is gebleven. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen over onze uitzending, die kunt u kwijt via onze site. En dat is nachtvluchten.fm. Schrijven kan natuurlijk ook, dat adres is nachtvluchten bij Max. Postbus 518, 1200, Alpha Mike in Hilversum. Dus. U schrijft naar Max ter attentie van Nachtvluchten, postbus 518-1200, Alpha Mike in Hilversum. En wilt u iets opnieuw beluisteren, dat kan ook via onze site www.nachtvluchten.fm. En rechtstreeks mailen kan naar nachtvluchten omroepmax.nl. Het is tijd voor een kort journaal. Daarna gaan we verder met nachtvluchten. En in het volgende uur, niet zoals vermeld, Emmy Verhey. Maar u kunt gaan luisteren naar een aflevering van Rood met een Goud Randje. Geheel gewijd aan de cabaretier Wim Sonneveld. Graag tot zo.